Drie jaar later kwamen de 17e-eeuwse schilderijen terug in het museum Het Hofje van Mevrouw van Aarde. De politie kwam er destijds achter dat de kunstwerken te koop werden aangeboden. Justitie kreeg de schilderijen terug na betaling van een onbekend geldbedrag aan tussenpersonen. De schilderijen van Frans Hals en Jacob van Ruisdaal waren in de jaren negentig enkele miljoenen guldens waard. De schilderijen staan nu in de internationale databank voor gestolen kunst.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 Spannende verhalen over goed en kwaad. Kijk morgenavond vanaf kwart over elf naar de Caro Detective Nacht op Nederland 2. Holland Festival, met een focus op de componist Janis Xenakis. Vier concerten door verschillende ensembles in één weekend. Met Nederlandse première's van Flegra en Terretoktor. Xenakis Weekend op 4 en 5 juni in het muziekgebouw aan het IJ kaarten via hollandfestival.nl Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. Op vrijdag hoor je hier altijd Today's Talents. En vandaag zijn dat leden van de explosieve opruimingsdienst. Dat kan dus een knaller worden. En in de wekelijkse crime-rubriek hoor je zit hoe het zit... met die gezochte seriemoordenaar John Sweeney. Er zijn deze week heel veel tips over hem binnengekomen... over de tijd dat hij in Nederland was. En volgens onze man in Jemen wordt het nu echt gevaarlijk daar. Hij vertrekt daarom naar veiliger gebied. En ook de reis die hij heeft ondernomen was ook niet bepaald ongevaarlijk. Zometeen daar meer over... En er is Tennis Roland Gross en Edwin Peek die volgt de wedstrijd in de derde ronde. Del Potro, Djokovic, Edwin. Ja, en de sfeer is uitstekend. De tennissers Djokovic en Del Potro staan ook te lachen. De weef gaat rond in het koer. Suzanne Lenglen. En het is ook een mooie wedstrijd. Er is veel om te juichen. En het is Martin, Juan Martin Del Potro gelukt om in ieder geval een break te forceren tegenover Novak Djokovic. Het staat nu 5-2 voor de Argentijn. Dus wat er in de eerste set totaal niet uitzag, lukt hem nu wel. Dat is knap, want hij heeft dus nog nooit een set gewonnen in zijn carrière van Djokovic. Djokovic serveert nu om in de set te blijven. En ja, hij moet toch oppassen dat hij niet in de set gaat verliezen... Hè, om de concentratie te blijven behouden. Want de Servier serveert iets minder. Slaat ook nu een dubbele fout. Dus Novak Djokovic is niet in problemen. Dat is nog veel te vroeg om te zeggen. Maar Del Potro is in ieder geval goed bezig... tegen de nummer 2 van de wereld, Novak Djokovic. Ranking the news. Looking. Ja, um, met de top 5 van Ranking the News. En op 5 de tv-reclames. Die zijn namelijk, zoals je misschien wel weet, nogal luid en hard. Dan zit je net lekker in je favoriete film een beetje weg te zwijmen. Jack! Jack! Jack! Jack! Oh. There's a book, Jack. Jack. Ja, een vliegticket boeken was nog nooit zo makkelijk. Dat is mijn winkel. Irritant. En dus, uh, gaan ze daar nu wat aan doen. Spot, het marketingcentrum voor tv-reclame... stelt per 1 september nieuwe geluidseisen aan reclamespots. Nou, het, uh, we leggen het aan banden. Het, het, het is een punt wat eigenlijk al uh, jarenlang uh, speelt... En uh, we denken dat we nu uh, een technisch goede oplossing gevonden hebben. Ja, want het is natuurlijk technisch reet ingewikkeld om het volume een tandje lager te zetten. Wat overigens Spot niet echt wilde doen vroeger, want er werd vaak beweerd dat het volume helemaal niet harder was. TV-reclames en promo's krijgen nu dan uiteindelijk gelukkig hetzelfde geluidsniveau als de programma's. Op vier dan de spanning in Achlum, Want oh, oh, oh, daar gaat wat gebeuren morgen, willen wij echt... Het is nog vrij rustig in Achlem, om dat uh, zo te zeggen. Ja. Ik, je hebt een beetje de indruk als je hier rondloopt dat er nog een beetje in diepe rust is. Behalve dan de mensen die even buiten het dorp een grote tent aan het opbouwen zijn. Er is ook al een grote circus tent verschenen overigens. En hier in de schaduw van de kerk die op een terp staat, op het Klinkenstraatje, het ja. mooie gezellige Klinkenstraatje aan de Achlem staat een mevrouw met een meneer en drie honden hebben ze bij zich, zijn hond aan het uitlaten. En ze bereiden zich een beetje voor, denk ik, op de dingen die komen gaan. Ja. Ja. Nou, dat kan je wel zeggen. In Aaglem is namelijk ooit 200 jaar geleden de verzekeringsmaatschappij Achmea opgericht. En om dat te vieren staat het hele dorp in het teken van het bedrijf. En als de kerst op de taart, Bill Clinton komt langs. Ja, we laten het maar rustig over ons heen komen. En, nou ja, we doen wel mee. We doen wel mee? Ja. Op welke manier? Ja. We, we, we gaan morgen dus naar, de, naar de Clinton. Ja, en dat is natuurlijk ook bijzonder, want zo vaak komen er geen mensen in in Achlem en al helemaal geen boerderlanders. Nee, nee. Wat doet Clinton hier nou? Ja, spreken nou over, uh, over Nederland heb ik begrepen. Over de en... maatschappij en over de wereld. Ja, ja. Maar ja, in Achlem. Ja. Ja, crazy madness, dat is het. En als het nog niet, uh. nog niet bizar genoeg is, komen er ook nog allemaal andere grootheden naar het dorp. Femke Halsema zou komen, ja, Geert Mak, ja, Erwin Wennemars. Ja, en, en uh, oh. Hielke Speerstra had ik ook gehoord. <laughs> Hielke maar, Speerstra? Maar dat weet ik niet zeker. Maar daar hoop je wel op natuurlijk, hè, dat dan de twee grootheden Clinton en Hielke Speerstra, dat zij even met elkaar de stand van de zaken van de wereld kunnen doornemen in Achlem. Tot een bijzondere dag morgen, uh, met de bijbehorende voorzorgsmaatregelen. Maar je kunt er wel overal rondlopen hier, hè, gelukkig. Ja, jawel, ja ja, ja, ja, maar dan moest je er wel uh, ja. Pas, ja, een pasje ophouden en ja. dan... Goed. Zeg, ik ga even een beetje rondkijken. Ja, bedankt. Do. Goed. We gaan naar nummer drie. Minister opstelt. gaat door met de invoering van de Wietpas. Ondanks verzet bij een flink aantal gemeenten. Hij vindt dat coffeeshops besloten clubs moeten worden. Iemand kan ook niet zomaar lid worden. Die moet zich opgeven. Die moet echt voor een jaar uh, moet hij dan ook uh, lid zijn. Die moet zich telkens ook kunnen identificeren met bijvoorbeeld een paspoort of een uh, identiteitsbewijs. En dan krijgt hij een uh, clubpas. Ja, en als je dan wordt gecontroleerd met je clubpas... dan moet je natuurlijk ook netjes toon zijn, want anders ben je die pas niet waard. En als je dan misbruik gaat maken, bijvoorbeeld door de wiet die je hebt gekocht door te verkopen... dan zit je flink in de penarie. Want dan eh, zullen ze snel eh, gewoon... wordt de word, word, word, pas, uh, de clubpas, afgenomen. Ja, een waterdicht systeem natuurlijk, heeft hij bedacht. Als je iets doet wat niet mag, dan wordt dat bestraft. <lacht> nou, aarde, hoe komt die erop? Gouden Coffeeshop Club is trouwens wel besloten. Niet iedereen kan erbij. en er mogen zo'n 1000 tot 1500 mensen lid. Worden. Dan, in Duitsland zijn er mensen besmet geraakt met het e virus Vier mensen overleden, honderden raakten besmet. En het kwam door de besmette komkommers... die vermoedelijk uit Spanje afkomstig zijn. Deze Nederlander werkt bij het bedrijf. Uh, het wordt beweerd dat uh, komkommers die wij geleverd hebben in uh, Duitsland... Uh, dat die inderdaad besmet zijn. Uh, dat is slecht nieuws, lijkt mij, voor uw bedrijf. Ja, dat is heel slecht nieuws. Ja, dat is ontzettend slecht nieuws, want als bedrijf wil je zo'n bacteriebesmetting... natuurlijk niet op je geweten hebben. En volgens het bedrijf hebben ze dat ook niet. Uh, wij hebben sterke twijfels uh, dat, het, uh, dat onze komkommers besmet zijn. Uh, wij hebben een, één pallet komkommers geleverd aan een klant in Hamburg. Hm. Die pallet is bij aankomst gereclameerd door de klant... omdat die pallet was omgevallen. Ja, en bij het omvallen zou de bacterie dus op de komkommer zijn gekomen. Uh, Notificatie van welke instantie ook ontvangen. Want u denkt dat de komkommers bij uh, niet bij u in ieder geval besmet bij, zijn geraakt. Ze zijn uh, 100% zeker niet in Malaga, Spanje, uh, besmet. Minister Schippers van Volksgezondheid adviseert mensen ook in Nederland de komkommers te schillen en goed te wassen. En ondertussen ligt de komkommerhandel van dat betrokken bedrijf stil en is het komkommer eten dus even verleden tijd. Een <klaar> kwam kwammer dus eigenlijk. <klaar> Goed, nummer 1. Volgens een rechter in Belgrado is Radko Mladic fit genoeg om te worden uitgeleverd aan het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag. Die rechter heeft inderdaad erkend dat uh, uh, Mladic al een aantal chronische aandoeningen leidt.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 Van heel veel dingen last heeft. Onder meer die arm die hij niet kan bewegen. waarvan hij de vingers niet voelt. Dat hij twee verhoortes heeft gehad. omdat hij grote moeite heeft om zich te concentreren. en om te praten. wat het, voor het dus zou bemoeilijken. Hij zei, bij dit een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidstoestand van zijn vader. Ja, en dat komt er voorlopig dus nog niet. Het Joegoslavië-tribunaal wil omladen. berichten voor oorlogsmisdrijven. misdrijven tegen de menselijkheid en volkerenmoord. En dat was Ranking de Nieuws voor. Eeuwig eigenlijk ontvonden volgende week. Ja, je schrikt bijna. Nou, he? vanaf volgende week heet deze rubriek Today's Topics. Oh, maar voor de rest verandert eigenlijk helemaal nou, Wel niks. met Luc. Ja, en het zel zelfs het juwtje blijft hetzelfde. Dus uh, Tot maandag. Luc, dankjewel. Doeg. Edwin van der Die speelt morgen zijn allerlaatste wedstrijd. En dat is uh, niet de minste. Hij speelt met Manchester United tegen Barcelona in de finale van de Champions League. Ja, en als je die wint, dan is het natuurlijk wel tijd voor een feestje. Alhoewel van de Sar er juist onbekend staat dat hij altijd heel erg rustig, kalm en nuchter blijft. Maar er was ooit eens een wedstrijd waar hij uh, dat allemaal even vergat. Waar hij helemaal uit zijn dakje ging. Dat was in 1989 toen hij nog bij uh, Amateurclub VVV Noordwijk speelde. En Ruud Breuring was toen zijn coach. Ruud, goedenavond. Goedenavond. Over welke wedstrijd uit 1989 hebben we het hier? We hebben het over de afsluiting van dat seizoen met de uh, Junior A. Die we toen. Uh met de kampioenschap al afgesloten. En dan uh, eindigden we altijd met een mooi toernooi in de zomer. En dat was deze keer ook weer bij IJsselmeervogels. Daar waren we vijf jaar lang geweest. En dat is een toernooi georganiseerd door en Spakenburg en IJsselmeervogels. op zich heel uniek, want die ploegen die, uh, zitten elkaar natuurlijk heel jaar in, in het haar. Maar bij zo'n jeugdtoernooi gaan alle deuren open. En is het allemaal uh, reuze gezellig en uh, hoog niveau. En hoe ging het, de wedstrijd? Nou, het was een heel zwaar toernooi, zei ik al. 16 ploegen deden daar mee. En niet de minste, de beste topamateurclubs uh, leverden een a -juniors af en. Uh, in een poolwedstrijd speelden wij al tegen een ploegje uit het, het, het oosten van het land. En dat was nogal een pittig uh, ploegje. met een training nogal keer ging. het was hard en het was uh, bikkelen geblazen. De, maar de treffers ging... toch waren het? Uh, treffers, ja, ja, in de tijd. En we gingen toen uh, samen over naar de volgende ronde. En via een heel ingenieus systeem kwamen we elkaar in de finale weer tegen. Ja. En toen had ik ze nogal behoorlijk gemotiveerd door te zeggen... luister, als ze allemaal zwart en zo fel willen spelen, prima. Maar daar gaan we niet in meedoen. We gaan lekker, want ik was nogal een... Uh, een Puritijnse trainer heette geloof ik, aanvallend voetbal. En, en, en fair play en proberen zo veel beter te zijn dan je tegenstander. Dus de mannen waren super gemotiveerd en het liep allemaal als een trein. en We kwamen inderdaad in die finale met 3-0 in de rust voor. waarop uh, nou Het was trouwens een wedstrijd van 2 keer 20 minuten, dus je had niet zo gek voor tijd. Waarop <lacht> ja. Petvin aan mij vroeg, mag ik het de tweede half gaan spelen trainen? Want ik heb in mijn jeugdjaar ook nog wel eens een balletje getrapt. Ik zei, nou lijkt me goed idee, dit gaan we toch niet meer verspelen. Dus hij in de spits lopen en hij maakte ook nog een wonderschone goal. En toen ging hij eigenlijk helemaal onverwacht uit zijn dak, wat ik helemaal van <laughs> uh, tevoren niet had gezien. Er stond nee. er achter dat uh, veld, ik was natuurlijk in de krant van vijf meter, nou zeg maar gerust tien meter, want dat is echt zo'n ouderwetse ballenvang, want anders moest je net lopen die bal moest halen. Ja. En uh, daar klom hij vol in met zijn 1,92 meter. En het was nou niet de, de meest motorisch begaafde uh, vent die ik gezien heb. In nee. De meeste zo klein handig mannetje zo boven. Maar hij klom het grote pas in één keer helemaal bovenin. En hij heeft er zitten juichen. Dat ging echt helemaal uit zijn dak. <laughs> en ik denk, dat is toch mooi. Zo'n hele stille introverte jongen die dan het uh, overwinning mee is uh, gaan vieren. Ja, was je verbaasd toen je dat zag? Ja, natuurlijk. Want hij was de, ja, Ik heb hem toen een jaar getraind ervoor kwam die zich aanmeldde, tenminste via vier, keer we contacten met de mensen en afspraken gemaakt. als je nou komt keeper, hartstikke leuk, ik heb nog een keeper, niet lopen zeuren als je het niet haalt. <laughs> hij zei nee, training gaat het hele jaar ervoor, dus maar het was eigenlijk helemaal geen, uh, geen kwestie, hij won die concurrentietijd meteen uh, met grote voorsprong. Ja. Maar toen is hij het hele seizoen eigenlijk heel laconiek, zoals je later ook ijskonijn genoemd werd, zouden we hem eigenlijk ook al kunnen noemen, want hij was... Heel gemotiveerd en heel gedreven en heel serieus en met een spelletje bezig. En vroeger om een keeperstrainer in die tijd hadden we dat natuurlijk niet. Als je als uh, A-keeper bezig bent als A-trainer in die mm -hmm. tijd... was je wel blij dat je jezelf af en toe afrondvormt. Je kon doen met die spelers om nog een beetje de keeper blij te maken. Maar daar zat hij over na te denken. Dus hij was echt heel uh, serieus toen al met een vak ja. bezig. En uh, ik had hem ook nooit uh, stappen. was er niet bij. Uh, we gingen vroeger in zijn bed. Hij leefde er echt helemaal voor. Maar... Gaat hij morgen, morgen de Champions League winnen met Manchester? Nou, dat wordt lastig. Ik vind wel, mensen is natuurlijk ook een hele goede ploeg. Om met hem achterin ook fantastisch. Maar het zal het duel Messi van de Sar worden. Maar ik denk niet dat niet wint doet. Want voor een keeper is dat natuurlijk onmogelijk om een ventje heen tegenheen af te stoppen. Zeker van dat ja. niveau. Ja. Maar ze hebben ook wel een paar jongens lopen. Ze zullen wel een slimme tactiek hebben. en het zou wel heel erg geweldig zijn kroon op zijn werk zijn. Als hij dit ook nog eens binnen sleept hij heeft natuurlijk al heel veel prijzen gewonnen, maar als je dan toch stopt, stopt dan met de prijs. Nou, wellicht morgen weer hoog in de hekken Edwin van der Saar. Dankjewel Ruud Brüdering. dag. BNN Today. Ja, wat gaan wij zo meteen doen. In Jemen is het leven gevaarlijk. Zo gevaarlijk dat onze man in Jemen daar de benen heeft genomen. Zometeen hoor je daar alles over. En wat ook niet bepaald ongevaarlijk is, is het werk van Today's Talent. Zij maken bommen en verdachte pakketjes onschadelijk. This Emerald Emeralds.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 Dat hoorde je met de Riviera live. Gaan we naar Edwin Peek op. Die is op Roland Garros. Edwin, de wedstrijd Del Potro-Djokovic. Die is gestaakt, hè? Ja, die is gestaakt. Uh, Del Potro is erin geslaagd voor het eerst in zijn carrière een set te winnen. Dat ten eerste. 6-3 is de tweede set voor uh, Juan Martin Del Potro. Maar inderdaad gestaakt vanwege de invallende duisternis. Nu is het nog wel licht genoeg. Maar als deze mannen nog een set gaan spelen... en dat kan zomaar weer 50 minuten tot een uur gaan duren... ja dan wordt het toch echt donker. Dus het is misschien wel een heel goede beslissing van de scheidsrechter... om gewoon nu het spel maar stop te zetten. En morgen weer verder te gaan. Want dat is dus natuurlijk de, de conclusie. Dat ze morgen de tweede partij zullen zijn. zijn ook op deze baan. Koer, Suzanne, Lenglen. En dan uh, gaan de heren verder in de derde set. Dus uh, ja, een verrassing en is er nog niet... Maar in ieder geval heeft Djokovic zijn set verloren op Roland Garros... en is Del Potro goed bezig geweest vanavond. Het is vrijdagavond en het is altijd misdaadavond bij BNN Today. En dat doen we met onze eigen crime-expert Malini-fase. Malini, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, we hebben het over die Britse seriemoordenaar John Sweeney, uh, die ook uh, veel in Nederland kwam. Begin april werd hij veroordeeld tot twee keer levenslang voor de moord op twee van zijn ex-vriendinnen. Um, maar de zaak is nog niet gesloten. De politie is bang dat hij nog veel meer moorden op zijn geweten heeft. Daar hebben we het zo meteen over. Um, er is al wel veel gezegd en geschreven over hem, maar toch nog even in het kort: die John Sweeney. Wat is het voor een man? Ja, hij lijkt misschien wel een beetje op de klassieke seriemoordenaar. De Engelse rechter beschreef hem eerder als een zeer agressieve man... Uh, die ook nog eens een extreme haat voor vrouwen heeft. Hij heeft namelijk in ieder geval dus twee van zijn ex-vrienden vermoord... en ook nog een ander geprobeerd te vermoorden met een bel. Uh, maar hij is er heel lang mee weggekomen. Pas een maand geleden is hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf... terwijl de eerste moord al in 1990 werd gepleegd. En dat was op, die, op dat Amerikaanse fotomodel, hè? die Melissa Halstead. Waarom uh, is hij daar zo lang mee weg kunnen komen? Ja, klopt. Hij vermoorde Melissa in 1990. Uh, haar lichaam werd gevonden in de Westersingel in Rotterdam in een plunjesak. Uh, maar het probleem was, haar hoofd en haar handen zaten er niet bij. Het is natuurlijk hartstikke gruwelijk. Uh, maar ook nog eens heel lastig, want je kunt een persoon niet identificeren zonder uh, vingerafdrukken en gezicht. Uh, tot een paar jaar geleden wist dus ook niemand dat het om Melissa ging. En dat mm -hmm. werd pas duidelijk nadat het Cold Case Team in 2007 opnieuw via vernieuwde DNA technieken onderzoek ging doen naar, uh, naar deze moord. Mm -hmm. En naar nou ja, ja, toen kwamen ze er dus achter dat het Melissa was. Ondertussen was er in 2001 in Londen ook een vrouw... zonder handen en het hoofd in het water gevonden. Paula Fields. En nou ja, de 1 en 1 is twee. Die vrouwen werden aan elkaar gelinkt. En toen bleek ook nog dat ze een nog grotere overeenkomst hadden. Ze hadden namelijk allebei op het moment van hun dood... een relatie met deze John Sweeney. Ja, ja dus op die manier kwamen ze bij Sweeney terecht. Nou zegt de politie um, dat het waarschijnlijk is... dat Sweeney nog meer moorden heeft gepleegd. Ja, hij heeft namelijk zijn hele leven lang getekend en geschilderd en gedicht geschreven. En toen ze hem gearresteerd hadden, vond de politie in zijn huis allemaal tekeningen van vrouwen. Waaronder ook tekeningen van Melissa Halstedt. Mm -hmm. uh, waarbij Sweeney zichzelf als de duivel afbeeldde. Uh, en hij schreef bijvoorbeeld een gedicht aan Melissa. Waarin stond uh, arme oude Melissa. Ik hakte haar in stukken. Voedsel voor de vissen. Amsterdam was de hel. Uh, maar de politie vond niet alleen dingen over haar. Maar ook tekeningen van andere vrouwen. En nou ja, ze zijn dus heel erg bang dat Sweeney ook deze vrouw iets heeft aangedaan. Dat is dus niet bekend wie deze vrouwen zijn. Um, of, of ja, om wie dat dan zou gaan. Het programma Opsporing Verzocht deed afgelopen week een oproep. Luister even mee. Kende u John Sweeney? Weet u bijvoorbeeld waar hij verbleef of met wie die omging? Neem dan snel contact op met dus 086070. En doe dat ook als u iets weet over waar hij verder tussen 1989 en 2000 allemaal is geweest en wat hij toen heeft gedaan. Ja, dat was afgelopen dinsdag. Aan het telefoon de woordvoerder van de officier van het cold case team, Jagien de Graaf. Goedenavond. Hallo. Mevrouw de Graaf, hallo. Um, ja, er zijn dus tekeningen van hem gevonden. Op basis daarvan denkt u, uh, de politie wellicht, er zijn nog meer slachtoffers gevallen. Dan hebben jullie een oproep gedaan. Ik heb begrepen dat er zo'n zo 30 tips zijn binnengekomen? Zit daar iets bruikbaars tussen? We hebben twee uh, oproepen gedaan. Inderdaad, uh, uh, wie kende John Sivini in de jaren dat hij in Nederland is verbleven? Want we willen ook gewoon meer weten of hij vaker in Nederland is geweest. Mm -hmm. En uh, we hebben specifieke informatie gevraagd over uh, drie vrouwen. Uh, van twee daarvan zijn uh, tekeningen. Dan willen we gewoon weten wie dat zijn. Van één hebben we alleen een naam. Dat is een vrouw die in Amsterdam uh, gewoond zou hebben. En uh, ja, we, we willen weten wie die vrouwen zijn. Uh, of ze nog leven en uh, of ze zich bij ons kunnen melden. Ja, en, en tussen die tips zitten daar tips die leiden naar misschien deze vrouwen? Uh, tot op heden nog niet. We hebben wel... Veel informatie uh, gekregen van mensen die uh, hem uh, uh, ja, in de jaren 80 en 90 uh, hebben ontmoet in Nederland. Hem ook langdurig gekend hebben op mm -hmm. verschillende plaatsen in het land. Maar we hebben nog geen uh, aanwijzingen wie uh, uh, uh, die vrouwen zouden kunnen zijn. Op het internet gaan al een soort van geruchten dat een van die vrouwen Joanna Wilson is. Dat haar moordenaar is nooit gevonden en ze lijkt ook een beetje op een van die tekeningen. Is daar al mee over bekend? Uh, nee, uh, alle informatie uh, die wij uh, uh, krijgen wordt natuurlijk op dit moment uh, door het Cold Case Team. Wat overigens nog steeds samenwerkt met een, uh, een team van de Londense politie. Ook bij het Britse Crime Watch uh, uh, is een oproep gedaan uh, dinsdagavond ongeveer tegelijkertijd. Uh -huh. Die waren ook op zoek naar informatie over nog twee vrouwen. Uh, waar nooit meer iemand wat van gehoord heeft om het maar even zo te zeggen. We zijn nog steeds uh, druk bezig in, uh, in twee landen. Maar mevrouw de Graaf, kunt u iets meer zeggen over deze drie vrouwen? Wat, wat, wat is daarvan bekend? Um, nou, van twee van de drie vrouwen zijn, zijn de tekeningen. Omdat uh, de verdachte, of nou ja, hij is inmiddels veroordeeld, John Sweeney... zoveel tekende, uh, um, is toch echt wel het vermoeden gekomen... Ook van zijn slachtoffers maakte hij tekeningen. We willen meer weten over deze vrouwen. Zou het zo kunnen zijn dat die misschien ook slachtoffer zijn geworden van, uh, van uh, meneer Sweeney? Mm -hmm. En de Carina, de, de, de Nederlandse vrouw waar specifiek naar gezocht wordt... Um, bij ons onderzoek uh, vorig jaar, vorig jaar zijn we ook naar opsporingsverzocht geweest... zijn toch nog heel veel Nederlandse getuigen naar boven gekomen. Daar zat onder andere een kennis bij van Sweeney en Melissa Holstead destijds. En die heeft ook in de rechtszaal in Engeland bij de behandeling van de zaak... Uh, in, in verband met uh, Melissa Holstead, heeft hij gezegd... ja, en daarna had hij een andere vriendin en Carina. En die hebben we ook nooit meer gezien. Nee, dus... Dat doet ons toch wel vragen van wie was dat... En Leeft ze nog? Ja, want u heeft de naam Carina, ze is ja. Nederlandse, maar u heeft geen idee, leeft ze nog? Nee, uh, weten we niet. Nee. Het enige wat we verder nog weten is, uh, wat deze getuige ook in de rechtszaal aangegeven heeft, is dat ze in de buurt van het Olympisch Stadion in Amsterdam uh, woonde. Heeft u nog wat aan de tips uh, uh, over de mensen die hem gekend hebben in de tijd dat hij in Nederland was? Zit daar iets bereikbaars tussen? Ja, want wij waren heel erg op zoek naar uh, waar is hij verbleven. We hadden het vermoeden dat hij op meerdere plaatsen in Nederland is verbleven. Uh, in die jaren, ergens tussen 1980 en 2000. En uh, uh, dat willen we ook gewoon weten. Uh, en dan ja, ga je toch kijken uh, uh, wat is er gebeurd. Wie kende die toen? Uh, uh, zitten daar mogelijk ook nog uh, aanwijzingen voor misdrijven bij? Ja, daar willen we gewoon veel meer informatie over hebben. Want het zou natuurlijk kunnen dat er, afgezien van deze drie vrouwen... dat er nog veel meer slachtoffers zijn. Het zou kunnen. En uh, tot nu toe is er geen enkel verband tussen hem en eventuele andere slachtoffers... of zelfs ongeïdentificeerde lijken die er zijn in, uh, in Nederland. Uh, dat zou anders kunnen worden wanneer je weet dat hij op dat moment in de buurt was. Ja. Ik wil nog vragen, er zijn geen lijken gevonden in die tijd uh, waarin de modus operandi zeg maar hetzelfde is. Dus ook op, op die manier in het water gevonden met, met de vingertoppen en, en het hoofd eraf. Jazeker wel. Dus, okay, dat... dus dat zouden mogelijk ook slachtoffers kunnen zijn geweest van hem? Ja, dat zou zo kunnen zijn. Maar dan moet je wel eerst weten of hij in de buurt was. Ja. En daar bent u dus nu naar. Uh, de, dat wordt nu onderzocht. Even tot slot. Stel nou dat, um, dat er uiteindelijk na al een onderzoek uitkomt... dat Sweeney dit inderdaad op zich geweten heeft. Hij is natuurlijk al veroordeeld uh, tot, uh, tot twee keer levenslang en nog eens tien jaar. Heeft dat nog zin eigenlijk? Hij kan opnieuw vervolgd worden in Engeland en in Nederland. Dan kun je je afvragen, ja, uh, deze meneer komt nooit meer vrij. Nee. Uh, gegeven de laatste uitspraak. Aan de andere kant... Uh, als, hij uh, als hij verantwoordelijk is voor meer delicten. dan moet hij zich daar ook voor verantwoorden. En al is het alleen maar uh, ten overstaan uh, van, uh, van, uh, van de familie. van eventuele nabestaanden. Goed, deze zaak is nog lang niet uh, gesloten. Jij ging de Graaf, woordvoerder van de officier in het Cold Case Team. Dank u wel. En Marlene Faze, jij ook, dankjewel. en tot volgende week. Radio 1. Het NOS-journaal. Met het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag heeft een Nederlandse rechter aangewezen voor de zaak Mladic. Alfons Ori leidt de zaak samen met een Duitse en een Zuid-Afrikaanse rechter. Eerder was Ori enige tijd rechter in het proces tegen Karadžić. Vandaag besloot een Servische rechtbank dat Mladic aan het Joegoslavië-tribunaal mag worden uitgeleverd. Door een breuk in een persleiding stroomt er ongezuiverd rioolwater vanuit West-Brabant de Westerschelde in...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 En de twee Hollandse meesterwerken die afgelopen nacht in Leerdam... uit een museum zijn gestolen, waren ook in 1988 al eens ontvreemd. Drie jaar later kwamen de 17e-eeuwse schilderijen terug in het museum... nadat er een onbekend geldbedrag was betaald. Het gaat om de schilderijen van Frans Hals en Jacob van Ruisdaal. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Betalen met Google Telefoon, dat zou mooi zijn, dacht Google zelf. Nou, het bedrijf introduceerde daarom gisteren een nieuwe dienst, Google Wallet. Maar nog voordat uh, het systeem goed en wel in de lucht was... had Google weer een aanklacht aan zijn broek hangen. Het systeem zou namelijk gestolen zijn. Veilingsite eBay en het uh, online betaalsysteem PayPal... Die beweren dat twee ex-werknemers van hen die nu bij Google werken... dat die bedrijfsgeheimen hebben gestolen over dat betaalsysteem. En dat uh, daar Google dus daar nu mee goede sier kan maken. Krijn Schuurman is onze internetdeskundige Krijn. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, dat klinkt als een heel spannend verhaal. He. Bedrijfsspionage, geheime stelen. Wie zijn deze twee uh, werknemers? Ja, nou, het is inderdaad ook wel een uh, spannend verhaal. Um, op zich klopt het. Wat uh, je vertelde, het, het is uh, Osama Bedië heet. Het. het is een vicepresident van... Uh, uh, van eBay en die uh, heeft daar negen jaar gewerkt. En die uh, werkt pas sinds dit jaar bij, uh, bij Google. Mm -hmm. uh, en die is weer binnengehaald door Stephanie Telenius Die heeft acht jaar bij eBay gewerkt. Die werkt al een jaar bij Google. Dus dat is ook een beetje het uh, verwijt... Uh, dat ze haar, die, uh, haar oude collega ook nog eens een keer binnen heeft gehaald. Uh, maar goed, dat is uiteraard nog niet, uh, uh, niet verwijtbaar. Maar de vraag is even of die Bédier vlak voordat hij wegging... nog een aantal documenten heeft gekopieerd... En naar een andere laptop en ja, met strategische informatie naar men zegt. En dat, daar lijkt het wel op, want nou ja, dit systeem dat nu Google op de markt brengt, dat lijkt verrekt veel op waar zij aan hebben gewerkt bij, uh, ja. bij eBay. Ja, klopt. Er uh, was eigenlijk de verwachting dat uh, uh, eBay met PayPal uh, nou ja, de mondiale voorloper zou zijn uh, om uh, mobile commerce, zoals dat het heet, dus in ieder geval iets commercieels op de telefoon. Mobieltje. Precies. Uh, uh, dus nou ja, daar zou je het van verwachten. Het is overigens ook nog eens een keer zo dat uh, PayPal de afgelopen drie jaar uh, heeft gepraat met Google om samen zoiets te gaan doen. Dat is mislukt. En degene die onderhandelde namens PayPal is degene die dus nu bij Google werkt en dit systeem heeft gelanceerd. Dus het maakt Aha. het allemaal wel, uh, nou, in ieder geval pijnlijk. Ja, nee, voor de duidelijkheid, eBay en PayPal zijn in dit geval werken samen. Dat is even één. En aan ja. de, de andere kant is dus Google. En Daar Precies. werken die twee uh, werknemers. Ja. Um, Even dat, dat, dat betaalsysteem per mobieltje, nou, dat is uh, dat is allemaal niet zo heel nieuw, maar daar, daar komt Google nu dan mee. Ook interessant, maar ik wilde even focussen op die werknemers. Want... Yeah. Uh, kan dat kennelijk maar zo. Want het is natuurlijk het is enorm veel uh, waardevolle kennis en informatie. Hebben ja. die, die werken ergens aan en hop, die worden ja. voor een paar miljoen weggekocht of zo. Ja, zeker. Nou, normaal gesproken uh, haal je iemand binnen niet zozeer om uh, wat hij al gedaan heeft, dat hij dat dan hetzelfde kunstje bij jou doet. Dat, dat is misschien leuk, maar goed, ze kijken al zo goed naar elkaar. Ze weten echt wel van elkaar wat er, uh, wat er gebeurt. Maar goed, blijkbaar zijn het briljante geesten die dat uh, bedenken, die creatief en technisch zijn. Dus zo iemand wil je dat hij dan in de toekomst dat voor jouw bedrijf uh -huh. ook doet. En het is eigenlijk enigszins vergelijkbaar met, uh, met voetballers. Het zijn echt een soort sterren geworden. Vorig jaar voelde Google al de enorme druk van met name Facebook overigens. Uh, toen hebben ze eerst iemand 3,5 miljoen dollar geboden om te blijven. En dat staat er niet letterlijk, maar eigenlijk moet je daar lezen... en niet naar Facebook te gaan. Yeah. Uh, en er was een vrouwelijke engineer, misschien leuk om te melden... die heeft 6 miljoen gekregen. En daarvan werd ook wel gezegd van, ja, dat waarschijnlijk speelt mee... dat die zijn nog zeldzamer, nog moeilijker... Uh, te krijgen. En Google, alle medewerkers hebben ook nog eens een keer een bonus van 10% gekregen. Uh, dus die voelen echt die druk van, van Facebook, waar het uh, nou ja, ja. erg goed werken is. Maar uh, je, je tekent toch zo'n, hoe heet dat nou? Dat je niet. Uh... De, de... Ja, een concurrentiebeding. Ja, natuurlijk. Ja. ja, nou ja, goed. Dat. Ik, ik weet niet, blijkbaar krijgen ze dan net een iets andere job waardoor dat, uh, waardoor dat uh, kan. Uh, maar goed, die, het gebeurt blijkbaar wel. Want bij uh, Facebook, 10% van de medewerkers van Facebook komt van Google. Uh, dus het is echt een weg die, uh, die veel maken. En dat Google de mensen hard nodig heeft, is ook wel duidelijk. Want die hebben ongeveer evenveel vacatures als er mensen werken bij Facebook. Dus deze mensen, oh yes. <coughs> ja ongeveer 2000. Ja. Bij Google werken uh, iets meer dan 20.000 mensen. Dus ze zijn ook wel veel groter. Maar waar je voorheen misschien nog dacht van, nou, dat zijn een een beetje van die techies van die nerds in Silicon Valley die zitten te programmeren. Dat, dat zijn inmiddels gewoon helden. dat zijn sterren, hel, dat zijn sterren ja. die, die je nodig hebt om ja, te innoveren. Sterren kunnen worden aangeklaagd. Want uh, eBay die sleept nu Google en die twee medewerkers voor de rechter. Ja. Wat, wat heeft dat voor nut? Wat, nou, wat hopen ze te bereiken? Het is natuurlijk wel zo als je dit op orde hebt. Het is dus betalen dat je bij je mobieltje eigenlijk net als met je chipknip, je haalt je telefoon even langs een soort poortje en dan heb je betaald en je kan een mobiel opladen. Uh, dat is wel een combinatie van technieken die, uh, nou ja, als je, de, als je de deals maakt met de winkels en met uh, de visa's of de banken, in, in Amerika gaat het vooral om creditcardmaatschappijen. Uh, dat is natuurlijk het meeste werk. Die technologie, die, die, die kan je nog wel bedenken. En degene die dat als eerste, dat netwerk op orde heeft, uh, ja, die, die, die is heel binnen, ver. Want, want dat zag je ja. net ook met, je had geloof ik chippen en chipknip, en, of de chipper was de andere. Nou, dat wil je allemaal niet. Je wil gewoon één systeem. Dus als je, ja. nou ja, dat heet dan first move Advantage. Als je een voorsprong maakt doordat je de eerste bent. Uh, ja, dan maak je een goede slag. Dus als zij zullen nu proberen om dat te voorkomen. En dan zelf nog met iets te komen waarschijnlijk. Wat ook best kan. Kijk, Paypal is al de club die die betaling op internet regelt. Bijvoorbeeld voor eBay om die dingetjes te kunnen kopen. Ja. Die willen dat natuurlijk ook heel graag op het mobieltje hebben. Maar die werknemers zelf bedoel, wat hangt hun boven het af? Gevangenisstraf of boete? Of... Nou, dat is, ik heb, ik heb geprobeerd ook die aanklacht te lezen. Die staat op internet wel. En, uh, maar Google zegt, die reageert nog niet officieel. Want ze zeggen, nou, wij hebben nog niks ontvangen. Dus het is wat dat nog zo vers dat er nog, uh, nog niet gezegd is wat er precies... Uh, ik weet ook niet of, de, of ze persoonlijk uh, uh, aangeklaagd worden. Dat staat er nu wel, maar dat moet nog even blijken. Uh, maar goed, die overstap is natuurlijk niet illegaal. Maar als hij inderdaad het document heeft gekopieerd, dat zou ongelooflijk dom zijn. Dan zou Google heel ongelukkig zijn, want ze dacht natuurlijk met deze mensen er al te zijn. En het is natuurlijk maar de vraag of ze wilde om ook echt iets mee te nemen. Het zal de komende dagen wel uh, gaan blijken. Het is wel een, uh, ja, dit zijn de giganten op internet, dus het is wel een, uh, een heftige strijd. Had ik maar een andere keuze gemaakt op de middelbare school... De technische kant op. Jammer. Krijn Schuurman, internetdeskundige, dankjewel. Jo. Exit Holland. In Exit Holland gaan we elke dag de wereld over op bezoek bij Nederlanders die ons land hebben verlaten. Sam die zit in Jemen en die is gisteren met zijn vrouw naar het zuiden gevlucht. Sam, goedenavond. Dag, goedenavond. Hi, je, je zit nu in Aden, dat is meer in het zuiden uh, van Jemen. En uh, op straat, ja. geloof ik, Ro loop je rond, zou het horen. Of niet? Uh, ja, hier ja. in Aden uh, is alles uh, nog rustig, ja. het uh, winkelcentrum is open. Ah, je bent in het winkelcentrum, uh, ja. Winkel gaat hier ja, want vertel even, ja. je, je <laughs> woont in de hoofdstad, je woont in Sana. waarom ben je weggegaan? Waarom ben je gevlucht? Uh, nou ja, uh, ik woon in Akansana, in het centrum en de afgelopen woensdag, de afgelopen dagen zijn er uh, veel beschietingen geweest uh, op de straat. en de afgelopen Maanden was het al rustig met demonstraties, maar dat, dat was nog te doen om daar te, te blijven. Maar nu met die straatgevechten en met de inmenging van die stamleden in, in, de, in het conflict is, het, is het, was het mij toch te gevaarlijk geworden. Ja. ja, want eerst waren het vooral de studenten die protesteerden en die, die zijn ongewapend. Maar nu zijn het de, de stammen die protesteren tegen de regering hè? en dat maakt het gevaarlijk want die hebben wapens. Ja, dat is wel ook wat te zeggen, ja. Nou, dat, met die studenten, dat, is eigenlijk een, uh, dat waren demonstraties als, die wij als westerlingen goed zouden kunnen begrijpen. Gewoon, uh, voor mensenrechten, metere, voor hervormingen, uh, voor democratie, ja. uh, voor uh, meer werkgelegenheid. Uh, en dat waren demonstraties uh, van een geweldloze studenten en, uh, tegen de regering waarop ze tegen gestoten werd. Die studenten ja. deden niks terug. En nu is, er, nu is er een conflict tussen uh, gedaan, uh, uh, stamleden. Dat moet je voorstellen, dat mensen in de de stad rondrijden met uh, alle klaps, klaps in de klas op hun nek. Ja. En uh, dat, dat er tussen hen wordt geschoten. Dat is veel gevaarlijker en dan kunnen ze ook naar slachtoffers uh, vallen. Ja. En dat is ook, dat is ook wat nu gebeurt. Er zijn waar heel veel jemenieten heel erg gewoon geweest hebben. Van nou, als nou niet de stammen zich gaan mengen in het conflict. Ja, en dat is nu en dat wel gebeurd. Daarom vertrekt iedereen de stad. Ja, dat is nu dus wel gebeurd, daarom ben jij ook vertrokken. Was het makkelijk om de stad uit te komen? Eh, nou, nee. Toen net die toen net die beschikkingen waren in de stad, verspreidden ze ook naar het vliegtuig. Want buitenlanders kunnen al lange tijd niet uh, reizen over land in game. Dus buitenlanders moeten als ze van stad naar stad willen met het vliegtuig gaan. En, maar nu was zelfs het vliegtuig gesloten en was ik bang dat er. Dat is toen uh, met luchtafweergeschut op de vliegtuigen zouden schieten. Dus niet. Uh, en dat, dat is echt beangstigend. Als je merkt dat je zowel hier de weg als hier de lucht een uh, land op een stad kan verlaten. Ja, dat lijkt me, uh, wel, maar, dat lijkt uh, me wel eng. gelukkig ja. hebben we gisteren. Ja, zeker. Ja. Maar gelukkig hebben we gisteren een vliegtuig kunnen nemen. En heel veel mensen waren op het vliegveld, iedereen wilde weg. Ja. En uh, dan krijg je van die goudjes tervele op het vliegveld. Van uh, Is het hem op het vliegveld, ik wil op ik wil het vliegtuig in. Ja. En, uh, maar uh, ja, je kan het vliegtuig ook niet vertrekken als, er, uh, als het zo rustig is rond het vlieg, uh, vliegveld. Nee, maar hoe, hoe gaat het nu met jou verder? Want jij, jij, jij, jij hebt gewoon werk in de hoofdstad in Sanaa. Ga je ja. nog terug of hoe, hoe zie je dat? Ja. ja, het is lastig. Het is heel moeilijk om te bepalen wanneer, uh, wanneer wel of niet de situatie uh, rustig is. Bijvoorbeeld vandaag in Sanaa is het rustig gebleven, ondanks uh, de protesten en de, de wekelijkse demonstraties op vrijdag na het, uh, na het middaggebed. Uh, maar ik ga morgen kijken wat de situatie is. En als het even kan, dan uh, ga ik weer terug naar Sanaa. Ja. Uh, omdat het, uh, ja, omdat zoals het gaat bij gezegd. het kan in een, een, een bepaald deel van de stad plaatsvinden. En dan kan je er in een ander deel van de stad niks van merken. Maar ja, hoe, hoe gauw je het gaat verspreiden, is dat moeilijk te zeggen. Goed, voorlopig dus veilig daar in Aden in het zuiden van Jemen. Dankjewel, Sam. Oké, okay, dag. gedaan. Zometeen today's Talent. Bijzondere deze dag. Deze dag explosieve opruimingsdienst. Twee mannen daarvan zijn hier. En de tantrums, dear Mr. President. Today's talent. Today's talent. Holland's Hoop. Voor de toekomst. Iedere vrijdag vragen we hier aan een oude rot in het vak om ons uh, voor te stellen aan een jong talent in zijn of haar vakgebied. Vandaag een bijzonder vakgebied mag ik wel zeggen, namelijk de Explosieve Opruimingsdienst. Bernhard Engbertink, die is al 24 jaar bommenruimer. En tegenwoordig begeleidt hij jongere ruimers tijdens dagelijks werk, namelijk het ommantelen van bommen natuurlijk. Bernard, goedenavond. Goedenavond. Welkom. Je hebt meegenomen Bas Kifit Junior Ruimer bij de Explosieve Opruimingsdienst. Nou ja, junior. Ik vroeg net hoe zit je langs weet je er al bij? 16 jaar. Al 16 jaar. Ja, Bas, goedenavond. nou. Dan ben je nog steeds junior. Ja. Dat schiet ook niet op. Ja, dat heeft een aantal jaren nodig voordat je naar senior kan. Ja, kennelijk. Ga ja. je het wel halen op een dag of? Jawel. Eind <laughs> dit jaar als goed is. Oké. Okay. Ja. En uh, jij hebt onder andere in Afghanistan uh, bermbommen geruimd. Wat mag maar je van. trouwens? Uh, wat mag een senior wel, wat een junior niet mag? De uh, senior is in principe verantwoordelijk uh, voor alles wat, uh, wat gedaan wordt. Ja. Die mag in ieder geval alle handelingen doen. En afhankelijk van uh, waar de junior zit in zijn ontwikkeling... Uh, mag hij ook uh, veel tot alles. Oké, okay, maar jij mag al, al bommen ontmantelen. Dus wat mag je dan nog niet? Dat lijkt me al namelijk de gevaarlijkste klus die er is. Nou, We doen het altijd samen. Ja. Alleen uh, wat Bernard zegt, de, de senior is verantwoordelijk, de eindverantwoordelijke. Ja, ja. Uiteindelijk zijn we hetzelfde dus als opgeleiden. jij jezelf opblaast, dan is het jouw schuld, Bernard. Ja. Ja. ja. Dan heb ik hem dingen laten doen uh, die <laughs> ja. niet uh, voor hem bestemd waren. Is je dat wel eens overkomen? Zoiets? Nee, Nog gelukkig niet. niet. Nee. Even, um, even om het beeld te schetsen wat jullie doen. En dan als ik dacht meteen aan, dat dachten meer mensen op de redactie... Uh, explosieve opruimingsdienst, bommen ontmantelen. Die film The Hurt Locker. Dat geloof ik twee jaar geleden heeft hij een Oscar gewonnen voor de beste film. Um, we hebben even een stukje van de Trader. Luister even mee bombs have you disarmed? 873. 873? You're a wild man, you know that. You realize every time you suit up. life or Oh boy. ik neem aan dat jullie hem gezien hebben, de film. Ik ken hem, ja. Ja, dat, ja, dat lijkt klopt. me wel. Uh, en dan zie je de mannen in de, die grote, dikke, beschermende pakken. Dan zie je helemaal zweten natuurlijk. Welk draadje gaan ze doorknippen? Mm. Extreme spanning. Is het zo? Nou, dat, uh, een aantal dingen in die film die zijn wel waarheid trouwens. Het Zo'n vent in zo'n pak, uh, het gebruik van zo'n robotje is wel waar. Maar verder is dat uh, sterk geromantiseerd. Uh, extra spannend gemaakt met allerlei dingetjes. Want anders heeft het totaal geen engagement in zo'n film. Wat klopt er niet aan? Nou, dingen zoals hij, euh, zoals hij zich gedraagt. Dat hij euh, daar met genaten gaat lopen zeulen. <laughs> uh, met een pistool op een auto gaat lopen schieten. Allemaal ja. dat soort dingen. Dat is helemaal uh, puur onzin. Nou zeg je net als geromantiseerd. Maar ik vind überhaupt het hele idee dat ik heb bij mensen die bij de explosieve opruimingsdienst werken. Dat is wel een soort van, in mijn hoofd, soort cowboy romantiek. Dan denk ik, waarom, waarom ga je dit in vredesnaam doen, doen als je niet op zoek bent naar spanning, sensatie... Waarom, waarom doe jij dit, Bas? Waarom je dit doet? Uh, ik het uh, doe? Ik doe dit om uh, ja, een beetje een steentje bij te dragen aan de, aan de maatschappij. We hebben natuurlijk uh, vanaf 1945 uh, uh, de oorlog gehad. 40-45. Er ligt heel veel munitie in Nederland... En uh, daarom uh, ja, ruimen we dat. Het is ja, want een mooi... dat is je voornaamste taak. Hè? Ja, ik bedoel... Het ruimen van uh, conventionele munitie in Nederland. Ja, en dat zijn dus vliegtuigbommen bijvoorbeeld. Ja, granaten, uh, vliegtuigbommen. Ja, maar dat is natuurlijk een heel mooi antwoord. En ik snap het, want de persvoorlichter zit daar achter het glas. Hoi. <lacht> Die zit mee te luisteren. En dat je je steentje wil bijdragen, dat geloof ik al wel best. Ja. Uh, maar de, er moet iets van een bepaald soort um, spanning in zitten waarom je dit doet. Dat kan ik me niet voorstellen dat, dat dat niet zo is. Ja, er zit wel een, een bepaalde spanning in. Dus het maar het dat, meest... dat je dat ook mooi vindt? Ja, het is een mooi beroep. Het is een, ja, wat ik al zei, je, je helpt de mensen ermee. Mm. En het is een stukje spanning naar jezelf toe. En, ja, uh... Wat bedoel je? Nou ja, kijk, het is hetzelfde als een, een brandweerman of een politieagent. Die, die hebben ook een bepaalde spanning zoeken in, in hun werk. En dat hebben wij ook. Wij, wij, wij krijgen granaten en die moeten wij onschadelijk maken uh, of opblazen ja. of meenemen. Ja. En waarom, want jij hebt hem meegenomen als, als talent, Bernhard. Waarom is hij daar goed in, Bas? Waarom is hij een talent? Nou, Bas die is uh, heel jong uh, bij ons uh, binnengekomen. Eigenlijk als chauffeur. De eerste stap uh, bij ons in de, in de praktijk. Uh, daarna heeft hij uh, ja, eigenlijk het vak leren kennen, zoals het is. En uh, heeft de keuze gemaakt om dat te gaan doen... En Basti heeft gewoon door de jaren laten zien dat uh, ah, hij is geïnteresseerd. Hij kan heel, uh, heel goed met explosieven uh, werken. Hij, uh, hij werkt heel nauwkeurig. Heel technisch en, uh, of zo? Uh, ja, ook technisch. Ja. Hij, uh, hij snapt de procedures. En, uh, ja, maar nee, kan hij een beetje tegen stress? Dat lijkt me ook een belangrijke uh, Ja, hij kan heel goed tegen stress. Want anders zou hij zover niet gekomen zijn. Ja. Want ik las iets van... Ik, ik begreep wat je moet doen is dat je, dat je de spanning die je hebt... Moet je, daar, daar moet je concentratie van maken. Zo moet het werken. In je hoofd. Dat, ja, dat is bij jou ook zo. Doordat je geconcentreerd bent, ben je scherp. Dus er zit een soort uh, gezonde spanning zitten. Ja, want vertellen is. Dat wat je dagelijks doet is vooral die vliegtuigbommen onschadelijk maken en andere bommeldingen, bom bompakketjes. Maar je bent ook in Afghanistan geweest. Daar heb je die bermbommen uh, verholpen. Hoe noem je dat? Het, uh, geruimd. Geruimd. Ja, dat bedoel ik. Veilig gesteld. Ja, kan je neem eens even mee. Hoe hoe gaat dat? Dan is er een melding van zo'n pakketje en dan. Ja, dat is afhankelijk van de situatie, uh, wat, wij, uh, wat wij gaan doen. Uh, um, Weet um, je nog een mooi voorbeeld? Dat je, nou ja, er zijn eigenlijk details waar, uh, waar ik eigenlijk niet verder op inga. Over het, over het ruimen van de pakketjes. Uh, dus, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Nou uh, uh, ja, kijk, misschien kan je niet... Ik snap dat je niet op de specifieke situatie... Want dat mag je waarschijnlijk niet vertellen. Maar um, je kan wel vertellen, wat, wat gaat er in jou om als je daar, bij, als je daar bezig bent? Ja, dat... Wat denk je? Wat, wat gebeurt er in jou? Nou, je, je gaat niet nadenken van oké, okay, dit is het laatste moment. Want dat, dat is eigenlijk een hele negatieve spanning. Uh, je hebt een, een spanning van luister, ik ga deze klus klaren met mijn team samen. En uh, uh -huh. ja, daar komt een extra spanning bij. Is dat je je scherfvest moet dragen en dat je beschoten kan worden van buitenaf. Want het is niet verschillend eigenlijk van het werk wat wij in Nederland doen. Behalve dat je beschoten kan worden. Ja, dus dat is wel uh... ja, dat een grote risico. Ja. ja. En dan ben je daar. En hoe ben je dan letterlijk? Want ik weet niet. Je heb je dan een soort machientje? Je bent ook met je vingers aan het werken. Ja. De grond is daar heel hard. En je zou toch wat moeten, moeten voelen of moeten zien. En dat gaat dan gecombineerd met robot of met handen of andere dingen. En is het ook feitelijk, gebeurt het wel eens dat je dan moet beslissen: dit draadje of dat draadje? Uh, het is niet altijd net als in de film dat je een blauw, een groen en een rood draadje hebt. Nee. nee. nee. Dus in Afghaanse gebruiken ze diverse draadjes: van wit, blauw. Uh, ja. Ook wel uh, handig. Hè. Ja. ja. ja. <laughs> het is niet van ik ga dit draadje knippen, want dan, uh, dan is de tijd afgelopen. Of uh, wat je in de film ziet. Nee. Bernhard, uh, ja, jij doet dit al 24 jaar. Ja. Um, wat, wat zijn de, de, de memorabele me momenten? in jouw carrière geweest? Uh, mijn eerste vliegtuigbom uh, die ik tegenkwam. Ja? Hoe, ga, als, hoe ging dat? Uh, als junior, ja, heel leuk. Dan, uh, heel leuk? Uh, ja, <laughs> dat is echt heel leuk. Uh, het is allemaal nieuw. Ja. Dat, dat, dat is op zich al uh, leuk, een nieuw aspect. Waar was dat? Uh, in Margraten, Zuid-Limburg. En nog ging en, je te werk? Ja, daar ga je uh, met, een, uh, met een oude rot in het vak uh, ga je mee en... Uh, en ja, die bom die moest nog opgezocht worden. Er was wel een weiland waar die uh, in lag, maar hij lag nog een aantal meters onder de grond. Dus eerst zelf opzoeken met een zoekapparaat. Nou, toen we hem uh, gevonden uh, hebben, moesten we dat hele gat ontgraven. Ja, en als je hem dan hebt, dan ga je kijken van uh, wat voor bom is het, wat voor een ontsteken zit erop. En, uh... Loop je risico als je dat doet? Nou, uh, ja, je loopt altijd een risico als je werkt met explosieven. Maar uh, doordat je herkent wat voor explosief, uh, explosief het is, kun je een hele hoop gevaren uitsluiten. Je weet wat je in ieder geval niet moet doen. En dat geeft je dan mogelijkheden om, uh, om zo'n bom dan wel te demonteren. Dus je hebt gekeken wat voor ontsteking is het en dan? Ja, dan uh, besluit je om, uh, om die ontsteking eruit te halen. Nou, daar moet je dan eerst uh, weer wat uh, zaken voor regelen. Mensen moeten de huizen uit. Uh, je moet een bepaalde straal om die bom heen hebben waar niemand is. Eh, veiligheid, scherven. Mm -hmm. die, als die bom wel zou exploderen, vroegtijdig... dan vliegen die scherven alle kanten op. Nou, dan moet je zorgen dat er niemand gewond kan raken. Nou, en als je daar voldaan hebt... Dan, uh, dan kun je die ontsteking eruit gaan draaien. En dan komt het mooiste moment... Uh, ja, dan komt uiteindelijk, als die ontsteker eruit is, dan, uh, dan kom je weer terug in dat gat. En, ja. uh, want dat gebeurt er... Uh, en je laat uh, hem af... exploderen, of niet? Ja, ja, maar dat gebeurt wel uh, weer nadat hij afgedekt is. En vaak op een plaats waar hij uh, eventueel wel uh, tot ontploffing ja. gebracht kan worden. want dat kan niet overal. Want bommen die bijvoorbeeld in, uh, in Rotterdam in de stad uh, gevonden worden... Dat was toch? Ja, en die moet je wel eerst demonteren ja. voordat, je, uh, voordat je hem kunt laten springen. Is er wel eens wat maar, fout gegaan? Ehm... Uh, Nee, is dus er wel eens iets ontplofte in je handen of zo? Nee, gelukkig niet. Kijk eens, ik heb alles nog. Ja, nee, het ziet er heel goed ja. uit. Bij jou, was? Nee, nee, niks meegemaakt. Uh, allemaal veilig. Is, is het gewoon superveilig en denken wij als argeloze uh, luisteraar van... ja, dat klinkt allemaal veel spannender dan het is? Stelt het eigenlijk weinig voor? Nee, uh, het stelt, nee je moet niet zien dat het niks voorstelt. Uh, wij hebben er jarenlang uh, uh, ervaring uh, gedaan... nadat we een hele goede opleiding hebben ge gehad. Uh, zoals Bas, die uh, loopt jaren mee als junior. Nou, tegen die tijd dat je dan uh, senior bent, dan, uh, dan heb je zoveel ervaring... dat je gevaren uit kunt sluiten, maar met ja, de, de opgedane kennis en ervaring... Dat, je dat op een veilige manier kunt doen. Steken jullie nou nog met de oud nieuw vuurwerk af, bijvoorbeeld? Ja, siervuurwerk. <laughs> stelletjes. Geen knalvuurwerk meer. Hè? Ja, ja, Bas met stelletjes. Ja, helemaal niks. Helemaal niks. <laughs> Weet je, ik doe nog meer. Ook geen, rot, geen rotje? Nee? Ik heb er een hekel aan. Ja, ja, ja, als siervuurwerk vind ik wel mooi.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 coming through but for the most part you're having fun now Tim Knoll weer met Glory Days Golden Years. Today's talk. In de taxi, waar gaat het daar vanavond over op deze mooie vrijdag? Diony Maastricht, goedenavond. Hey, goedenavond. Hallo. Zeg het eens. We uh, hebben de mensen een beetje over gesproken hier. Dat is over de pasjes voor de koffieshops. Uh, ja? Dat ze die willen dus gaan, uh, gaan invoeren. Nou, ik heb persoonlijk zoiets van, jij. Ja, die is al wel zin. Maar volgens mij ga je dan de overlast naar de straat verplaatsen. Ze kunnen nu, weten waar ze gaan en wie ze gaan. Mensen zijn, vooral in het centrum, die zijn toch een beetje bang. Die hebben zoiets van, ja, nu weten we als ze langslopen, tot ze alleen maar langslopen. Maar ze zijn bang dat het dadelijk op straat gaat gebeuren, dat ze daar allemaal gaan handelen. Ja, dus die zien het niet zo zitten. Nee. En Kees in Heerenveen, waar gaat het bij jou over, de taxi? Naast het tiende spectaculaire survival weekend in het naburige de Kniepen, waar meer dan 2200 deelnemers in verschillende klassen aan meedoen, is het Tuvalu natuurlijk het gespreksonderwerp. Tuvalu? Tuvalu, dat is de eilandengroep, de Grote van de Benelux. Ja, daar gaat Foppen naartoe. En de Grote van de Benelux, en die heeft een landoppervlak van 26 vierkante kilometer, dat is nog kleiner dan Ja. Ja, maar Wat? daar gaat uh, Foppen naartoe. us Foppen, hè? Ja, dat is wel lekker warm daar. Ja, dat, die heeft dat heel goed bekeken, natuurlijk. Hè? Dat, uh, ja, en, en op, op één van die Negatons, daar is maar een vliegveldje van, Nou, een strip, de grote van van teugen, geloof ik. Maar uh, ja, dat is. Uh, dat dat is, heeft hij mooi bekeken. Alleen is de vraag natuurlijk, gaat Geek ook mee, zijn vrouw? En? Want, want het, was, het was hier in het verleden zo, uh, dan werd ook gebeld naar de club en dan zeiden ze van Fappen uh, maar thuiskomen, want uh, jij hebt je aardappelskleren. Al <laughs> terwijl die had een aardappel aan haar en dan moest, uh, moest komen. <laughs> Kees de Dereveen, Dion uit Maastricht, dank heren en een heel prettig weekend toegewenst. Ja, ja dat was hem weer. BNN Today voor vandaag. Wij zijn er maandag weer. Um, wil je meer van ons zien? Kijk dan even op bnntoday.nl of uh, facebook.com slash bnntoday. Of op twitter. twitter.com slash bnntoday. Kan allemaal. Zometeen langs de lijn met Menno Reemeyer. Veel plezier met hem. B -N -N. Europees Voetbal. Love Radio 1. Morgenavond, de Champions League finale. Ik kan aannemen, kan schieten. En dan nog een keer mee. Barcelona, Manchester United. Paas, over de hele, die neemt waardig aan. geeft van de linkerkant met Druk de vriend, laag. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.